1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De ministers van Buitenlandse Zaken van Polen, Frankrijk en Duitsland... zijn vandaag in Oekraïne. Namens de EU praten ze met de regering en de oppositie... over de uitbarsting van het geweld in Kiev. De EU heeft strafmaatregelen voorbereid... zoals reisbeperkingen voor leden van de regering... en het bevriezen van tegoeden en bezittingen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de situatie in Oekraïne. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken pleit voor doelgerichte sancties tegen leden van de regering en oppositie. In Nieuwsuur zei Timmermans dat brede sancties niets uithalen. Hij heeft zijn ambtgenoot in Kiev gebeld en hem gevraagd af te zien van verder geweld. Facebook neemt berichtendienst WhatsApp over voor 16 miljard dollar. Dat heeft Facebook bekendgemaakt. Via WhatsApp wisselen gebruikers van smartphones... gratis berichten, foto's en video's met elkaar uit. En ook kunnen ze met elkaar communiceren in groepen. Facebook betaalt met 4 miljard dollar aan cash... en 12 miljard in eigen aandelen. Twee jaar geleden nam Facebook Instagram over voor 1 miljard dollar. Voor Snapchat zou Facebook zo'n 3 miljard hebben betaald. WhatsApp heeft nu 450 miljoen gebruikers en is ook in Nederland erg populair. Treinreizigers hebben ook morgen nog last van de problemen op het spoor bij Den Haag en Rotterdam. Volgens ProRail duurt het repareren van de vier wissels nog zeker tot morgenavond en mogelijk nog langer. En daardoor rijden er morgen waarschijnlijk de hele dag minder treinen op de lijnen Den Haag-Rotterdam, Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Utrecht. Het treinverkeer raakte vanavond in de spits ontregeld. Doordat bleek dat er spoedreparaties nodig waren aan de wissels. Dan nog het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Minimum temperatuur een graad of vier. Overdag grijs met regen of motregen. In het oosten ook nog wat zon en het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1 VPRO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 Welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen aandacht voor de documentaire Shadow Man over gehandicapte jongeren in Freetown in Sierra Leone. En uh, u hoort wat Jonas Staal door de nacht heen helpt als hij niet kan slapen. In het dagelijks leven houdt hij van provocerende kunst en ook van andere beeldende kunst. Maar wat spookt hij s'nachts eigenlijk uit? En Dick Matena zit 50 jaar in het vak als striptekenaar. Straks een gesprek met hem. Maar we beginnen met Gustav Peek. Want hij mag elke dag voor ons een verhaal schrijven. Hij is zo aardig om dat voor ons te doen. Gebaseerd op wat er die dag zich heeft uh, voorgedaan. Onder andere in het nieuws. En hij is uh, schrijver van meerdere boeken. Zijn laatste boek heette Ik was Amerika. Goeienacht, uh, Gustav. Goeienacht, Pieter. Hi. Je doet uh, elke dag een uh, fragment uit een, uit een dagboek. Een fictief fragment. Uh, hou je vast op. aan dat idee vandaag? Jazeker, jazeker. En, en wiens, uh, wiens dagboek... Is het Vandaag uh, kijken we stiekem in het dagboek van Sven Kramer. Ah, toch, toch nog sport. Ja, toch nog sport. Het, het was niet te vermijden. Nee, dat is, dat is uh, deze dagen niet te vermijden. Wil, wil je het eerst voorlezen of wil je eerst uh, vertellen wat, uh, Alla, wat je bewoog heeft? Maar, maar eerst gaan uh, voorlezen. Oké. Okay. Een pagina uit het dagboek van Sven Kramer. Woensdag 19 februari 2014. Laat wakker geworden. Wat een nacht. Die Jorrit, fietsenmaker met zijn paardenbek. Dat meisje van hem is best leuk. Maar zoals hij over de praat. Alsof hij elke avond met Victoria Koblenko naar bed gaat. Ze komt uit Amerika. Ik kan niet op haar naam komen. Iets Amerikaans. Het kan me ook eigenlijk niet schelen. Mijn schatje zou van Jorrit niets moeten hebben. Te dun. Hij heeft het lichaam van een wielrenner. Echt een grote een marathon Zo'n Ethiopiër. Als het altijd gaat, zoals het nu ging, wil ik wel vaker verliezen. Ik hoefde niks te doen. Ik mocht niks doen. Mijn schatje wilde me troosten en dat duurde de hele nacht. Ze deed alles. Ook de dingen waar ik anders altijd om moet vragen. En mijn jimmy runs deep. Zo so deep. Put her butt to sleep. Geen last van mijn rug ook. Ha, ha. Ik moet het toch eens vragen of ze dit niet allemaal stiekem leest. Naomi, als je dit leest, ik hou van je. Maar volgende keer wil ik er in bed nog iemand bij. Geintje. Pff, ik heb de teringzin in die achtervolging. Een magere hein, een viking en die kerel met zijn zuurstoftent. Wat een samengeraakt showtje. Vroeger wilde ik nog een beetje vriendjes worden, maar dat doe ik niet meer. Ze rijden wel allemaal als gekken. Zeven jaar, dat is de waarheid en niets anders. Zeven jaar achter elkaar wordt Armstrong na elke rit getest. Zeven jaar vinden ze niks en wint hij alles. Hm, misschien ga ik straks een stukje rennen. Misschien ook niet. Al dus een uh, bladzijde uit het uh, fictieve dagboek van, uh, van Sven Kramer. B ben je eigenlijk een uh, schaatsliefhebber? Uh, al, al jaren niet meer eigenlijk, nee. Oh, dan, Dat is jammer, want net nu, net nu het echt gaat lopen ben jij geen liefhebber meer. Nee, nee, nee ja, ik, ik, ik, ik ben iets meer van de, de romantiek en zodra iedereen alles vindt dan, uh, dan haak ik af. Oh, ja, dat is, ik, dat, is grap, dat is een grappig uitgangspunt in de sport. Want daar gaat het toch gewoon een beetje om winnen. En daar moet je niet op spugen. Nee, ja, nee ik, ik spuug niet op weer winnen. Maar ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik bewonder True Grit. Ik, ik hou van foolish pride en uh, dolle ondernemingen. En die uh, kare professionals die nu uh, in de topsport heersen... Uh, ja, dat... Uh, mijn, uh, mijn gevoel voor romantiek uh, wordt er niet uh, door, doorgekieteld. Dat is grappig. Dat, dat zie je in meerdere disciplines. Dat mensen afhaken als iets succesvol wordt. Dat mensen niet meer naar een band willen luisteren als het een succesvolle band is. Of recensenten die gaan fitten wanneer een schrijver te veel exemplaren heeft verkocht. Een soort, een soort succesallergie. Ik zie je niet meer trend. Het, het is, zeg maar, het is, uh, succes hoeft, hoeft, hoeft spanning niet uh, tegen te gaan. Maar als dat wel gebeurt, zeg maar, als er alleen maar succes is zonder experimenten. Er, er zit namelijk ook groot uh, succes in het experiment. Daar, daar, daar kan dat ook heersen. Maar uh, ja, wat je nu ziet is gewoon een, een heel gericht professionalisme. En dat heb je ook in de kunsten. en zeker in de sport. En uh, dan wordt het saai. Het is uh, te voorspelbaar geworden wie er gaat winnen. Die, weer die Nederlanders. En dan denk je, nou ja, dan ja, gaan ze weer. Ja, ja, ja. ja, ja. Kijk, kijk, kijk nou, als ze rare dingen zouden doen. Ze zouden, ze zouden rare pakken hebben. Ze zouden rare dingen zeggen. Zeg maar, ik, ik, ik zou de camera al een stuk sympathieker vind, vind, vinden als hij, weet ik veel, een soort uh, Jezus-complex zou hebben. Of, of, of, of een hele vage vent met met de grote ringen aan zijn vinger of een rare uitstraling. Het, het, het mag voor mij wat uh, vreemder. Volgens mij is de reden dat, dat iedereen uh, steeds meer naar, naar sport kijkt... Hè? dat sport een steeds grotere functie krijgt in de samenleving... en ook steeds meer kijkcijfers en, en meer aandacht... is omdat mensen vermoeden dat het daar nog eerlijk is... Dat, de winnaar daar tenminste nog gewoon de beste is. Terwijl in de economie is dat al lang niet meer zo. En in het dagelijks leven is dat ook <lacht> niet zo. En dat is eigenlijk, alles is gecorrumpeerd. Maar mensen hopen ja. dat, dat, dat ergens een plek is waar de regels duidelijk zijn. En de snelste gewoon wint. Nou ja, dat, dat is waarom uh, uh, uh, uh, uh, uh, doping ook zo uh, populair is. En populair zal blijven. Uh, uh, mensen willen dat heel sterk geloven. Ze willen echt geloven in inderdaad dat uh, de klok de klok, klok is en wie, wie het snelst is, die wint. Uh, daarom ook, ook zo iemand als Lance Armstrong. We, we wilden gewoon niet geloven dat zo'n man die alles zo prachtig wint... Uh, de boel uh, bij elkaar belazerd bela heeft. Dat, uh, dat... Nee, en ik, ik hoop alleen maar dat dat met, met wielrennen... Uh, is het dan gebeurd, maar dat het met schaatsen nog lang duurt... voor we echt grote schandalen gaan krijgen in die zin. Ik zou ontzettend teleurgesteld zijn... Ja, ja, maar, maar, maar ik, ik, ik vrees dat, dat men zich toch wel enigszins moet voorbereiden op, op dergelijke verhalen en onthullingen. Ja, denk je dat? Ach, dan gaan we alweer. Ja, ik, uh, nee, ja, ik, ik, ik, ik geloof er nog ik, in. Ik, ik vrees van, van <laughs> nee, het, het zal niet iedereen zijn, maar uh, uh, uh, nou ja, wat, wat, wat het rare ook is aan het hele Armstrong verhaal, uiteindelijk al, al die uh, dopinggebruikers zijn uiteindelijk gekomen met hun eigen bekenten, Nissen, er zijn maar weinig papieren en documenten waaruit hun werkelijke overtreding bl blijkt. Zeg maar. Het uiteindelijke is, is een soort intern proces waardoor we achter de waarheid zijn uh, gekomen. Dus soms ja. soms uh, wil je niet achter de waarheid komen. Soms wil je gewoon leven in een, <lacht> in een droom en genieten van een mooie wedstrijd. Gustav, dank je wel. Morgen weer een, uh, een dagboekbladzijde. Uh, Ik uh, ja. kijk er naar uit. Graag tot morgen en voor nu een uh, goede nacht. Tot morgen. Goede nacht. We gaan luisteren naar uh, muziek van Marissa Nettler. En het nummer heet Nothing In My Heart. Ik hoorde muziek van Marissa Nettler en het nummer heette Nothing In My Heart. U luistert naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit Meer Slapen. Striptekenaar Dick Matena werd onlangs benoemd tot levend erfgoedhouder. En wat die bekroning precies inhoudt, is de striptekenaar zelf ook nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar het heeft in ieder geval iets te maken met het feit dat hij de afgelopen 50 jaar ontelbaar veel strips heeft gemaakt en daarmee dus een grote erfenis achterlaat. Mooie bijvangst is bovendien de publicatie van het boek 100 pagina's dik. Verslaggever Anton de Goede ging voor nooit meer slapen op zoek naar welke tips de streeptekenaar kan doorgeven aan de nieuwe generatie striptekenaars. Ram bones, Ezekiel, cried them. Ram bones, Ezekiel, cried them. bones, now hear the word of the Lord. Ezekiel connected them. Ram bones, Ezekiel connected them. Ram bones, Ezekiel connected them. Ram bones. Connect bones, now hear the word of the Lord. Oh, when your told, bones connected to you. Dick Matena is volgens velen de meest productieve en veelzijdige striptekenaar van Nederland. Zo tekende hij onder andere panda, tompoes, diverse Disney-karakters... en maakte hij verstrippingen van kinderboeken en literaire romans. Reden genoeg voor, zo schrijft de uitgever van het boek, 100 pagina's dik. Dat boek, dat is hier. En we zitten in de... Ja, in de studio van Dick Maatena. Dick. Uh, geef eens een omschrijving van waar oh. we hier zitten. Nou, de studio studio, dat zou ik niet zeggen hoor. Is, ik noem het allemaal gewoon mijn werkkamer. Een studio, daar stel je toch wel iets meer van voor. Met, uh, maar nou, de... de telefoon hier, de klanten die, oh, ja. uh, die rukken op. <laughs> nou, dan neem ik hem even op. <laughs> Geen melding. Hallo. Een verlegen fan, denk ik. <laughs> GELACH <laughs> um... uh, Nou ja, een vrij kleine kamer waar, een, waar twee tafels staan. Eén waar ik aan werk en één waar ik de uh, ja, waar, waar spullen opleg die ik nodig heb bij werk. Wat ik eventueel doe. CD-spelen die ik zelden of nooit aanzet. Uh, een matras voor als ik heel lang doorwerk en ik niemand lastig wil vallen, dat ik even daar neer kan vallen. Schuin aflopende plafond dat we onder een dak zitten. Uh, in de Amsterdamse in Westerparkbuurt. De Amsterdamse Westerparkbuurt. Met aan de, aan de. Ja, met dus vele tekeningen. Ja. Uh, Erik de Noorman. Um, dingen die ik leuk Boven mijn werktuig. De maker Hans Kressen. Die ooit jou, uh, jouw vriend was. Uh, en idool. En idool. Een groot idool. Nog altijd. Dat vind ik nog altijd de beste tekenen die ik ooit gekend en gezien heb. In mijn vak. En uh, nou, daar hangen een hoop dingen die ik leuk vind. Een hele muur vol. vind ik altijd. Uh, ja, daar kijk ik naar. Zelfs een Rembrandt hangt erbij, een mooie Eds van Rembrandt. Dat levert altijd enige inspiratie op als je een beetje moe bent of zo. Dan gaan mijn handen van tintelen. Er hangen een paar dingen van mij bij, maar meer van andere mensen. Die ik erg leuk vind. En links van mij, aan de andere kant, ja. is, uh, de, de, is het net alsof je zelf een uitgever bent. Van <laughs> oude strips van ja. Erik de Noorman. Uh, wat, wat is het bijzonderste wat ertussen ligt? Het een 50 jaar, dat noem ik mijn 50e jaren kastje. Nou, ik ben geen verzamelaar. Echt bijzondere dingen heb ik niet. Alles is voor mij bijzonder, omdat het met de jaren 50 verbonden is. En ik een kind van de jaren 50 ben en daar echt nog met één been in sta. En hoe ouder ik word, hoe meer ik daarna teruggetrokken word. Dat is misschien normaal. Hoor. Uh, dus ik heb al een hoop dingen waarvan ik, uh, ja, die voor mij heel gevoelsmatig erg belangrijk zijn: boeken, Erik de Norman, kapitein Rob. Uh, oude Suske en Wiskes. Uh, Bij Suske en Wiskes is het allemaal ooit begonnen? Ja. Weet Met Suske Wissche, ja. Met Suske is voor veel mensen begonnen hoor. Dat waren eigenlijk de eerste stripboeken. Ik, ik, ik kreeg ze uit België, omdat wij veel in België kwamen toen ik jong was. Maar uh, toen ik een jaar of negen was, kwamen de Nederlandse. Ja, de, de bewerkingen v, v, uit de Vlaamse taal in de Nederlandse En toen werden ze ook in Nederland erg populair. Kuivie is ook zo'n zo zo beginstrip geweest. Mm -hmm. die, die heb ik ook nog altijd. Het boek bevat een heel erg lang interview met jou... en uh, biedt een staalkaart, zeg je dan, van wat je allemaal gedaan hebt. En dat is ongelooflijk veel. Je bent een uh, jongen uit de 40e jaren. Je bent geboren in Den Haag. Je hebt uh, gewoond in België, in uh, Spanje. Je hebt, je hebt enorm uh, veel uh, van de ene plek naar de andere getrokken... en bent nu ja. beland in Amsterdam... En er staat een beetje bizarre tekst. bijna aan het begin van het boek. En die luidt ongeveer. van. geboren in Den Haag en gestorven in Amsterdam. Ja. En er zijn wel meer referenties in het boek. die, uh, die je als lezer een beetje doen denken. staat hij nou met één been in het graf, deze tekenaar? <laughs> nou. <laughs> oh, ja, maar, ja, nee, maar zeg even wat er gebeurd is. Ik heb vlak voor. Uh, 30 december 2011. Uh, is een half jaar. Voor, een paar maanden voordat ik 70 zou worden. Ik kreeg een hartinfarct en een hartstilstand. En ik viel gelukkig middelmeer in de armen van mijn vrouw... die me kon als ik boven was blijven zitten achter mijn tekentafel... was ik waarschijnlijk dood geweest. Maar zij kon mij op de een of andere manier vrij snel reanimeren. Dus daarna leefde ik weer en ben ik naar het ziekenhuis gebracht en geopereerd. En dan kom je een hele poespas natuurlijk van herstel terecht. Nou, dat is behoorlijk uh, ingreep in, uh, in het uh, fysieke en uh, psychische wezen van een mens heb ik gemerkt. Dat, dat is niet iets waarvan je zegt. Tenminste, ik niet. Je, ik, er zijn geloof ik mensen die laten dat passeren alsof het niet gebeurd is. Maar voor mij is het nog steeds ja, het gevoel of ik met één been in het graf sta. Ben ik nog steeds niet helemaal kwijt. Met één been in de jaren 40, 50. <lacht> en met mijn andere <lacht> been in het graf. En daartussenin leven mijn kinderen die in de, die in de tijd staan waarin ze moeten staan. <lacht> ja, terwijl ik ook toen ik hier naartoe fietste... me realiseerde dat heel veel mensen die dat achter de rug hebben en overleefd die leven nog ontzettend lang. Want op dat moment ben je dus een soort hartpatiënt. Maar sta je ook onder controle, je hebt de goede medicijnen... je bent geopereerd. Een lang leven ligt nog voor je. Zeker. Dat zeggen de artsen ook. Ik was laatst bij de cardioloog, komt hij over twee, drie jaar maar terug. Zo goed gaat het met meneer Matena. Dat is wel zo, maar ik ben wat dat betreft een topper. Er zijn nog zoveel andere ziektes die je ook kan krijgen. Disconnect disconnect een tobber, zeker. Maar een tobber met gevoel voor humor. Niet voor niets is Dick Matena groot liefhebber van Gerard Reven, wiens boek De Avonden heet Beeldschoon Verstripte. Matena maakte er zo'n tien jaar geleden de graphic novel in Nederland populair mee. Wat zouden Dick Matena's lessen zijn voor jonge striptekenaars nu? Boe, is moeilijk hoor, want er is zoveel in de stripwereld ook veranderd. Hè? De strip waar ik zo waar ik begon, die bestaat niet meer. Dat is de, de, de echte klassieke avonturen, uh, grappig, uh, noem maar op, wat voor strip. Jaren 50, 60, 70. Die is, uh, ja, die is eigenlijk in de jaren 80, 90 weggevaagd. In ieder geval in Nederland, in het buitenland ook wel een beetje. Ja, de markt is ingestort, bladen zijn veranderd. Audiovisuele toestanden die er kwamen, de spelletjes... Um, dus dus is eigenlijk ook, is jouw les 1, doe het niet? Uh, nee, helemaal niet, want er zijn on, on, on, ongelooflijk. Jeetje, nee zeg, wat de mogelijkheden die je hebt... om leuk, uh, leuk beeldend werk te maken met de computer alleen. Als je ziet wat daar wat mee gebeurt. Mm. God alle machten. En dan staat het nog maar in zijn kinderschoenen. Dus als je les 1 is, bekwam je in computertechniek. Ja, tuurlijk, dat is de toekomst. het gaat het gebeuren. Strip gaat niet weg. Verhalen vertellen in beeld gaat niet weg. Maar uh, de techniek verandert... Heerlijk, het zou heerlijk zijn om nu jong te zijn en ze daar aan mee te kunnen doen. Maar de mensen die nog wel blijven werken en boeken maken... Uh, dat is verschoven naar de graphic novel zoals dat nu heette... Um, dat, dus dat is eigenlijk. Uh, wat, wat ook romanschrijvers doen, proberen ze althans. Ja, is... En ik, ik las iets raars in je boek, ergens een opmerking. Ik geloof dat die van iemand anders kwam hoor. Maar die zei van de graphic novel is overigens. Was een paar jaar geleden in Nederland ontzettend hip. Hm. Maar betekent dat dat, dat, dat nu op zulke tour is? Nee, toch? Nou, je moet voor dat soort dingen natuurlijk wel oppassen dat het geen hype is. Het, het, het, mijn, mijn bewerking van de avond heeft er veel aan gedaan ook. Het zat allemaal wel in de lucht en zo natuurlijk, in binnen- en buitenland. Want dat, dat gebeurde gewoon ook omdat de markt aan het veranderen was... en de mensen toch wel werk willen maken. Maar die, die avonden, die heeft in Nederland echt de literaire uitgeverijen deuren opengezet. En daar kwam je eerst nauwelijks binnen... Als je, met, uh, als je met een strip iets wilde doen, maar ze zagen dat dat mogelijkheden had. Dat mm -hmm. je dus toch mooie dingen kon maken, uh, waardevolle dingen, zonder kinderachtig te zijn en zonder dat het, dat het uh, van de straat was. Dat He, had kwaliteit. Dus daar, uh, daar is ingesprongen. Ja, maar het, uh, dan lijkt het even een hype te worden, want iedereen wil het gaan doen. Uh, en dat heeft zich helemaal ontwikkeld, nou, geen hype meer. Maar over zijn hoogtepunt niet. Alleen daar wordt er veel van verwacht. Mm -hmm. Er wordt te veel gedacht: Oh, uh, het krijgt veel publiciteit dan. Uh, het, het, het is, uh, mensen kunnen in Nederland, het, het zouden de pap niet verdienen met strips en, en graphic novels. De oplagen zijn klein, het publiek is gering. Uh, maar dat geldt, dat geldt ook voor het buitenland. Eén uh, of twee per vijf jaar die. die ja, die hebben succes. Ja. Dus het is heel moeilijk. Tip 2 dus. Uh, neem met weinig inkomen genoegen. Uh, ja, in eerste instantie wel. Ja. Uh, je, je, werkt voor, je, je werkt meestal voor uitgevers. De, kijk, ja, dat is moeilijk. Dat is ook weer zo'n zo financieel-technische zaak. In, in, de grote, in, in de periode waarin ik de goede tijd meegemaakt heb... wat wij de goede tijd noemen... dan werkte je voor een, de, de VNU bijvoorbeeld. Die had bladen. Hè? Die hadden pep, bijvoorbeeld stripblad. Daar werd je gevraagd een strip voor te maken. Als je dat deed, kon je schrijven en tekenen. Of je werkte met een schrijver samen. Maar daar werd je voor het maken van die pagina werd je betaald. 300, 400, 500 gulden. Dat waren zo de prijzen in die tijd. Uh, daar kon je van leven. Als je twee pagina's, drie, vier, vijf, misschien wel zes pagina's uh, maakte. Uh, dat, daar kon je een aardig inkomen uithalen. En... En dat bestaat nu dus. Nu, dat, dus die methode die ze vroeger had, die bestaat niet meer. Nee. Dus, dus er moet heel anders gewerkt worden. Heel anders gedacht worden ook. Ja, dus ga er maar aan staan als jonge striptekenaar. Uh, als jongen gaat het nog wel. Als je het, het, uh, he, het meisje wat, wat ook werkt... tegenwoordig, goddank, uh, zijn het allemaal twee verdieners. Uh, dus het is wat meer. Uh, maar echter van leven is moeilijk. Nederland is nooit zo stripminded geweest. Ook. He, zoals Jan Siebeling maar ooit zei, dik, wij zijn van het beeld. Uh, vooral uh, voor, uh, voor hij, hebben hebben zo'n... Calvinistische, reformeerde, ik weet niet hoe dat allemaal heet... achtergrond, maar hij heeft gelijk. En, ze, en alles onder de Moerdijk is van het beeld. Dus dat zie je al eens naar België gaan. En Frankrijk en Spanje. Het zuiden is katholiek ja. en is dus van het beeld. Ja. Het noorden, het Calvinisme, ja, van het is van het woord. Ja, is ook zo. Nou, dat is, en dat is natuurlijk in de jaren 50 in Nederland... want dat was er heel uniek in... Je had in Amerika als je die idiote professor, professor Worth, gemeten, die man. En die had een soort morele code, althans, die is ervan gemaakt. Die had uitgevonden dat kinderen uh, misdadigers werden van het lezen van, onder andere, het lezen van strips. En dat is in Nederland, is dat bloed serieus genomen door de toenmalige uh, regering zelfs. He, van, en de kansel, vanaf de kansel en bijna vanuit de regering, werd men verboden strips te lezen. Althans, er werd zwaar, zwaar uh, gesuggereerd... doe dat niet, ouders... want u maakt misdadigers van uw kinderen. Ja. En dat... dat, is, dat, dat, hebben ze, dat is, heeft ze alleen in Nederland aangeslagen. In België... Frankrijk, niemand heeft ze daar ook maar iets van aan. Die hebben allemaal gezegd... achter die gekke Amerikanen, laten ze zitten. Nederland niet. Ja, verklaring... Weet Frans, ik we heb dus misschien geen Marshall-hulp meer. Ik weet het echt niet. Verklaring: het was iets wat, ze, wat hun aansprak. Geef nog één les door. Jij hebt met Martin Toner gewerkt, die je van Martin Toner hebt geleerd. en waar mensen nu nog iets aan kunnen hebben. Uh, van Martin Toner heb ik een hele hoop lessen gehad. Maar een van de meest indringende was, vond ik altijd van hem. en ook uh, van de groot kunstenaar een van de meest zakelijke. Want hij was inderdaad een uh, vreemde kruising tussen. Uh, Zakenman en een kunstenaar, en niet alleen een kunstenaar, maar een genie, en mijn, echt een, een van de weinige mensen die ik echt een genie wil noemen. Uh, dat was van Dick. Uh, je moet. Het hij, als hij schreef, was hij heel fijnzinnig. He, dan was hij heel subtiel, prachtige stijl van schrijven. Als hij te zijn tekenwerk, als je hem zelf zag tekenen, en zijn distributie zelf maakte, waren van een ongelofelijke, directe slapstick. Heel grof zelfs. Als ze iemand niet slaan, dan was er ook... Alles was duidelijk wat er gebeurde. Ook honderdduizend sterren uit hun hoofd. Als je, als je een beetje subtielere tekenaar was zoals ik... dan kreeg je continu van hem te horen. Niks, dat moet je niet doen. Het publiek leest slecht. Dat is dan de les. Het publiek kijkt slecht. Ze kijken echt dat Je moet het ze echt daarin douwen. Ze moeten... Je, je moet het zo grof mogelijk, dat zei hij dan net niet... maar je moet het zo grof, maar zo duidelijk mogelijk maken wat er gebeurt. En dat is niet voor de subtiele tekenaar. Dat was hij dus ook helemaal niet. Maar hij was, hij was een hele subtiele schrijver, een prachtige combinatie. Maar ook voor het schrijven zei hij altijd tegen me... je moet duidelijk, je moet zes keer, zeven keer aan ze vertellen wat ze wat er aan de hand is, want ze luisteren niet, dik, Ze kijken niet en ze luisteren niet. Je moet het erin douwen, in schoppen, in stompen, in slaan. <lacht> en dat is wat hem, en veel andere geboren striptekenaars... wat goede verhalenvertellers maakt. He? Ik heb daar moeite mee. Ik ben, niet, ik ben, ben wel een verhalenverteller, maar niet zo'n goede ding. Want ik neem wat omwegen. De echte goede verhalenvertellers, pats. Die vertellen zonder dat het... Zonder dat het vervelend wordt. of zonder dat je te veel het idee krijgt. God, wat, wat, wat zijn dit voor boodschappen die, mij, die, die daar aan mij doorgegeven worden. vertellen ze toch boodschappen? Toner was een enorme boodschappenman. Een satiricus, groot satiricus. met, met wel degelijk iets te vertellen van wat er mis was en niet mis was. Maar toch, als het moest met de hangbijl. en dat heb ik altijd. Zo eigenaardig, dat heb ik altijd met hem in conflict ook gelegen. Want ik kon dat ook niet. En dat vond hij dus verschrikkelijk. Dus als, hij, dus als ik weleens voor hem teken, die drie Tompoes-verhalen en 24 panda falen. Nou, panda liet hij meestal wel gaan. Kappie ook, maar Tompoes, dat was een kindje. Mm. Dus als je aan Tompoes werkt, dan kreeg je ook weer nooit. Dat was een conflict. Altijd eindigde dat met conflicten. En dan ging hij alles wat jij dus heel subtiel geprobeerd had... ging hij dan... Vlak ze die weg en dan ging hij er een hele grove, grove actie of animatie in zetten. U hoorde Dikke Matena, na, ondervraagd door Anton de Goede. Het boek heet 100 pagina's Dik. We gaan luisteren naar Dotan, een Nederlandse singer songwriter Onlangs bracht hij zijn tweede CD uit. Seven Layers heet die plaat. Het nummer dat u hoort heet Vol. all oh, oh, just make believe And we all keep traveling till the lights kick in While we all keep climbing the walls Chasing marks on our skin Cold wind beneath our wings freezing out till we let it in Don't we all fall, don't we all fall? Chasing lights of the dying lips. Change will come if we don't begin Don't we all fall, don't we all fall Don't we all fall <laughs> Wailing winds come sailing in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 Uh, Dotan. En dat is de zoon van schilderes Patty Harpenau. Dotan Harpenau. En hij noemt zich als artiestenaam Dotan van zijn tweede nummer. Van zijn tweede album kwam dit nummer Val. En hij gaat vanaf maart op tournee. In de rubriek door de nacht vertellen mensen wat hen in letterlijke of figuurlijke zin door slapeloze nachten heen wormt. En dat hoort u vannacht. Help me make it through the night. Dat hoort u vannacht van beeldend kunstenaar Jonas Staal. Ja, de eerste keer dat ik het stuk hoorde was tijdens de muziekdagen. Een aantal jaar geleden. Dat was een grootschalig uh, festival rondom nieuwe muziek. Er vond een masterclass plaats... waar een zekere Bobby Mitchell, een uh, Amerikaans-Nederlands pianist, speelde... En die voerde toen een aantal fragmenten uit verschillende eh, stukken van componist Frederik Rizewski. Amerikaans componist Frederik Het ja. zijn extreem eh, politieke, maar ook extreem performatieve eh, opvoeringen. Waar ook regelmatig eh, fragmenten uit radio in worden opgenomen. Waar met de, waarop de piano wordt geslagen en ook het piano als object heel erg een rol in gaat spelen. Het is extreem theatraal. Uh, ...en extreem virtuoos. Dat in combinatie met een heel duidelijk zoeken naar politieke plek van muziek... ...dat greep me meteen heel erg aan. Basismotief van het, uh, het stuk The People United Will Never Be Defeated uit 1975... ...was een, uh, een populair uh, protestlied die uh, oorspronkelijk getiteld is... ...El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. ook een zeer bekend als, als protestleus. The people united will never be defeated. En... Um, toen de tijd uh, deel uitmaakte van uh, Allende's uh, regering in, nou, vooral ter ondersteuning... Nou, in, in de stroming van nieuw marxistisch links... Uh, een rol speelde bij de, de regering van uh, Allende in Chili. En toen hij door een militaire coup uh, van Pinochet uh, werd, uit de macht werd uh, gezet... zelfmoord werd gepleegd... Um, heeft Ruzewski het stuk geherinterpreteerd in 36 variaties... 36 variaties van The People United Will Never Be Defeated... elke in relatie tot een specifieke muziekstroming. En het stuk was een, in die zin een, een reflectie en een protest... en een, een, een, een um, signaal van solidariteit met het Chileense volk. Dus The People United Will Never Be Defeated... begint met zeg maar de, die hele bekende... Melodie van het protestdienst zelf en eindigt met die melodie. En in een periode van 50 minuten maakt het eigenlijk die reis door al die verschillende muziekstromingen. Soms extreem romantisch en soms extreem deconstructivistisch en soms extreem agressief. Maar eigenlijk hoor je gedurende die hele 50 minuten, hoor je altijd in je achterhoofd nog steeds die aanvankelijke melodie. Ik weet niet of, uh, of het stuk per se mooi is omdat het meer gaat over, het is meer een reflectie op de, een, hoe zou ik het zeggen? Het is niet zozeer mooie muziek, het is meer een reis door de geschiedenis van de muziek in relatie tot politiek. En voor mij is het zo dat een stuk wat mij zomaar zou raken of wat mij emotioneel uh, ontroert, daar ben ik meteen wantrouwig, ben ik meteen wantrouwig naar. Ik denk dat Rozevski's muziek op een bepaalde manier wel een, een soort... een van de eerste... Of een, een model is wat ik leerde kennen, wat me wel extreem... Um, wat ik wel als, als een soort voorbeeld, uh, als een voorbeeld zie. Het idee dat een, dat een kunstwerk uh, in één zin uit te leggen is... dus in die zin conceptueel is, zoals um, de, de muziek van de melodie... van The People United Will Never Be Defeated onmiddellijk... Uh, nou zeg dat aanwezig is, te begrijpen is, invoelbaar is, maar dat is niet het einde ervan. Het is niet omdat je het begrijpt, kun je verder. Omdat je het begrijpt, wil je juist dieper ergens op ingaan. Dus voor mij, zeg maar, de, de eenvoud van een concept uh, gaat niet om, om een eenvoudige kunst te maken. De eenvoud van een concept is een manier om mensen uit te dagen een volgende stap te maken. Een wens om een volgende stap te maken. Ik begrijp het, dus ik wil er meer van weten. In plaats van ik begrijp het, dus nu kan ik verder met mijn leven. had ik een muziekdoosje gekregen van mijn ouders zo'n muziek, uh, zo muziekdoosje voor nee. zo'n basismelodie en dat heb ik altijd geassocieerd met als een hele mooie ervaring in, ik weet nog dat ik daar naar luisterde als iets heel erg sereens, zoals we vaak over muziek nadenken als iets wat zeg maar boven het materiële alledaagse uitsteekt. en toen kwam ik laatst dat muziekdoosje nog een keer tegen in een, een of andere doos en toen speelde ik het af en toen dacht ik, die melodie die daar uitkomt die, die ken ik maar dat bleek de internationale te zijn. Ik had natuurlijk vrij links ouders. Zo lijkt in elk geval uit dit muziekdoosje. Dat is het ultieme bewijs ervan. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie ervaring. Omdat je, in de eerste instantie, was ik natuurlijk helemaal niet bewust van die politieke implicaties. Zeg maar, je moet een geschiedenis doormaken om te begrijpen waarom, waarom wat de plek is van die muziek in, de, in een grotere sociale geschiedenis. En wat Grzewski doet, is eigenlijk dat, maar dan in 50 minuten. Uh, terwijl het voor mij natuurlijk een, een goede. Uh, 25 jaar kostte voordat ik de link tussen de muziek en uh, tussen het muziekdoosje... en de politieke achtergrond van die muziek kon, uh, kon omvatten. Beeldend kunstenaar Jonas Staal hoorde u. We gaan een grote overgang maken naar de soulmuziek. Wilson Pickett... Zijn grootste hit was The Midnight Hour, maar hij had natuurlijk nog veel meer hits. Een van die hits die gaan we draaien uit 1969, Back in Your Arms. Cold with my suitcase in my hand, and no oh, oh, oh, place to go. But here's what you done you took me. you are the neighbor You pouring your best clothes So we could have food on the table I wish I was back Wish I was back even. In your arms again Knowing that he got everything, everything I must say, it just makes me want. Wilson Pickett, back in your arms. We luisteren naar de VPRO op radio 1, het programma Nooit meer slapen. Ze lopen op krukken, of ze zijn blind of ze hebben een andere handicap. De groep dakloze vrienden die zichzelf de Freetown Street Boys noemen. S'nachts proberen ze te overleven in de straten van de hoofdstad van Sierra Leone. Documentairemaker Boris Gerrits volgt ze in Shadow Man, Een documentaire die niet focust op de gebreken, maar juist op de dromen en de aspiraties van de jongeren. Floortje Smit sprak met de maker van die documentaire, Boris Gerrits. Het is donker als filmmaker Boris Scherts uit een taxi stapt. In zijn oude woonplaats Freetown, Sierra Leone. Een groep bedelaars komt op hem af. En ik stel me graag voor dat dat zo gaat als in de allereerste scène van zijn film Shadowman. Eerst hoor je alleen dat getik van de krukken. En dan doemt uit het donker langzaam zo'n veelkoppig monster op. een groep die een moment vooral angst en is. En uh, iemand van hun, een van hun, dat is uh, Sulee geworden in de film... riep, uh, we hebben lang op jou gewacht. En het was heel merkwaardig om dat te horen. Omdat, ja, er klikte meteen iets. En toen zei ik, nou, ik, ben, ik kan jullie niks geven omdat ze waren Peter Lars. En, uh, maar ik ben filmmaker en we gaan een film maken. Dus er was eigenlijk helemaal niets. Behalve alleen een soort een, een, een, een duw van ergens vandaan om deze film te maken. Die eigenlijk alleen maar met de chemie te maken had van dat moment. Goed, Jij zei toen van, we gaan een film maken. Waren ze dan meteen enthousiast? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat ze liever een beetje geld hadden gehad. Ja, ik heb natuurlijk ook wel wat geld gegeven. En uh, ik heb een, ook geld in het vooruitzicht gezet. Ik heb gezegd, als het wat wordt... Ik ga ervoor zorgen dat we die film kunnen maken. Als het wordt, dan worden jullie allemaal betaald. Uh, dus uh, laten we zeggen... Ik, uh, natuurlijk was, het, was er wel uh, oneenheid of niet oneenheid, maar... Er werd ook gediscuteerd onder hun. Want ze zeiden, ja, er zijn al zoveel hier geweest... en die hebben allemaal dingen beloofd en zijn nooit maar teruggekomen. En uh, er is ook een, een, een terechte uh, uh, achterdocht tegenover iedereen die van buiten komt... en die zich bemoeit met uh, de zaken, die, met, met armoede. En daar wordt ook heel veel... Um, ja, het is eigenlijk een soort industrie. Er zijn mensen die komen, maken foto's verdwijnen en verdienen geld eraan en zo. En, uh, of uh, er zijn fake NGOs die ze worden opgericht... met uh, beelden die geschoten worden. Dat, dat hebben zij ook allemaal meegemaakt. Dus er was wel een discussie onder hun van gaat dit goed? En voor mij was het eigenlijk in die zin... alleen maar een, een zakelijke onderhandeling. En die, ik heb gezegd, ik ga het proberen en dan ben ik dus meerdere malen teruggekomen. En elke keer dat ik terugkwam, werd hun vertrouwen groter... omdat ze zeiden, ja, deze man komt terug. Ze hebben eigenlijk een heel tragisch leven. En heel eenzaam eigenlijk ook, omdat ze uh, ver weg zijn van familie. Ja. Um, toch zijn het absoluut geen sneuïe types in jouw documentaire. Nee, dat is ook het... Uh, ja, ik denk dat je op twee manieren naar de film kan kijken. Uh, dat hangt natuurlijk van de kijker zelf af hoe die kijkt. Uh, de ene manier is te zien van, oh wat erg. Maar de andere manier is, oh wat erg. Maar toch is er zo'n ontzettend sterke overlevingsdrang. En toch ook een levenslust... Uh, en dat geeft een, een waanzinnige... In ieder geval mij geeft het een waanzinnige hoop. Uh, mensen denken dat de film geen hoop geeft. Maar voor mij geeft hij wel hoop. Omdat ik zie... Um, hoe, hoe, ver, hoe sterk de mens eigenlijk is. En een ander ding in de film is dat ik probeer niet al te veel... Um, ja, laat ik zeggen, context te geven. Omdat ik het toch als een universeel iets zie. Uh, pas aan het einde van de film zie je waar het überhaupt gedraaid is. Dus er zit een soort... Voor mij wel was de behoefte om, om een verhaal te vertellen... wat niet typisch uh, Afrikaans is... of typisch um, een verhaal van misère alleen maar in een bepaalde plek. Uh, die zijn er natuurlijk... of Het is natuurlijk in, in, in, in Sierra Leone en... Um, dat is een land wat op nummer vier... op de schaal van armoede staat. Dat is allemaal waar. Maar de, de, de oorsprong... of laten we zeggen... De, um, de, de, de energie die in hun zit... is een puur menselijke energie. Dat is niet iets Afrikaans of iets... Uh, weet Je, dat is, dat, je zou zo'n verhaal ook ergens anders kunnen vertellen. Um, het, is, het laat alleen zien dat de mens... onder bepaalde omstandigheden... op een bepaalde manier zich gedraagt. En... en Eén ding wat ik nog wilde zeggen bijvoorbeeld. Um, behalve één van hen. He, zegt nooit iemand een, een, een, uh, een scheldwoord. Of iets. Weet je wat je hier de hele tijd hoort in elke rap? Uh, is gewoon elk tweede wo woord fucking of zoiets. Dat hoor je hun niet. Zegt op een hele mooie manier om zich uit te drukken. En, en dat zijn ook. Ja, toch middelen voor hunzelf. om hun eigen. Ja, om, om zichzelf. Um, niet te laten meeslepen door het negatieve. Wat was, wat was lastiger? Was het lastiger om ze te overtuigen om, om zich te laten volgen door jou... of uh, om ze hun verhaal te laten vertellen? Want ik heb het idee dat, dat ze dat... Um, ik krijg in de film heel erg het idee dat ze het heel leuk vinden... dat je er een camera op zit en ze mm -hmm. opzet. En ze, ze, gaan ook, ze maken zichzelf misschien groter dan ze zijn. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat je het over emotionele dingen gaat hebben... wordt het lastig. Ja... Um, ik heb in het begin, toen ik nog in de researchfase was... heb ik natuurlijk ook met hen gehad over waar, wat er gebeurd was... en waar zij vandaan kwamen en zo. En toen constateerde ik dat... Um, dat zij hun verhaal eigenlijk nog nooit aan iemand hadden verteld... en onder elkaar niet verteld hadden. En toen was, toen was mijn idee om hen in de film een, een ruimte te geven... om elkaar hun verhaal te vertellen... Maar aan de andere kant bleek dat dat verhaal zo... dat hadden ze al achter zich gelaten. Uh, ze, hadden, ze zijn er al doorheen. Dus zeg maar ook het idee van het trauma wat, wat wij als Westerling hebben... dat is niet universeel iets wat... weet je wel, uh, ze hebben hun eigen manier om met dingen om te gaan. En dat doen ze ook in de gemeenschap. En er wordt er niet over gepraat omdat iedereen hetzelfde heeft meegemaakt. Dus in die zin is het niets bijzonders voor hen. En... Ja, toen we begonnen te filmen... toen wilde ik ook niet dat het te veel een soort interview... ik wilde sowieso geen interview filmen maken... in de zin van dat ik het met hun ga hebben... maar dat zij het om elkaar, met elkaar hebben. En daar kwamen hun eigen zeg maar de verhalen waren niet zozeer wat er met hen gebeurd was... maar meer het verhaal wat nu... nu was heel belangrijk, wat, wat, wat er nu... Belang uh. Ja, dingen die uh, heel direct te maken hadden met hun overleving overleven. En dus er is ook een... De enige die emotioneel is... Um, is Sule in het verhaal wat hij vertelt. En dat is ook, uh, daar vertelt hij van zijn eigen uh, verleden. Dat zijn vader hem... Uh, um, hoe noem je dat? Uh, zijn vader, uh, die niks met hem wilde te maken hebben... En dat vertelde hij mij pas op de allerlaatste dag. Um, dat spaarde hij eigenlijk een beetje op. En, um, dus het, het is wel zo dat er, dat er diepe verhalen liggen en dat ze, dat, ze, dat ze niet weten hoe ze die kwijt kunnen aan elkaar. En, um, maar ik heb me op een gegeven moment heb ik het losgelaten om daar te diep in te gaan. Je hebt ervoor gekozen om alles s'nachts te filmen. Ja. Um, was, was dat nog een moeilijke keuze? Want het is vrij lastig um, als, je, als je personages opvoert die je heel slecht kan zien. Ja, ja dat was, nou, kijk, dat was een, een hele duidelijke keuze. Aan het begin was het een reis door de nacht naar de dag heen. En um, dat was eigenlijk in, in de DNA van de film was het belangrijk dat dat zo moeten gebeuren. En het was een groot risico aan verbonden. Uh, in de zin van, is dat nog haalbaar uh, optisch om dat uh, te doen? Uh, zowel uh, technisch met de camera als ook uh, voor het publiek. Ik weet dat het soms moeilijk is. Zeker omdat de, ook de gezichten zijn donker. Dus soms is het moeilijk voor mensen om te zien wie is wie. En is dat dezelfde als, ook omdat continuïteit in de film... Heeft zo zijn eigen wetten. En ik heb niet zo. Kijk, continuïteit was op meerdere vlakken heel erg ingewikkeld en moeilijk. Want um, normaal zou je zeggen: oké, okay, die trekt diezelfde kleren aan en de volgende dag. Maar dat kan niet met daklozen, omdat de kleren worden gestolen. Of, en, en, ja, dus het is eigenlijk onmogelijk om, die, om, de, om dat niveau een continuïteit te scheppen. Dus je hebt mensen die. Uh, Elke keer weer een ander, iets anders aan hebben. En, en dus dat, dat is een beperking. En een, de andere beperking is dat het de ene dag regent en de andere regent weer niet. Dus je krijgt een soort. Um, je probeert, probeert uit een heel. Um, een continuïteit te scheppen. En die continuïteit is ook een, uh, een, een ruimte, laat ik zeggen, een eenheid. Die, um, die helpt om het verhaal in de tijd te vertellen. En ik denk in, dit, in deze zin dat alles nachts is, of het dan regent of niet regent, geeft toch een soort, ja, maakt het dan die, op één niveau in ieder geval die continuïteit wat makkelijker. Dat is één. Het andere is dat overdag um, de, het visuele, laten we zeggen datgene wat je ziet op de plek waar ik was, volledig anders is. Want dan is het heel vol met mensen en uh, auto's en alles. En het, het heeft een heel ander soort gevoel. Dat niet meer uh, waar het heel moeilijk is om die eenzaamheid... die ze hebben nog in te kunnen uh, voelen. En daarbij komt dan ook nog dat het dan ontzettend tropisch wordt. En heel erg Afrikaans. Of, en, en dat wilde ik eigenlijk vermijden. Het ging mij er juist om, om dat te laten zien wat je normaal niet ziet. En op die plek waar ik gefilmde, daar zie je ook nooit... behalve deze mensen... Uh, zijn er, bijna, is, er zijn gewoon geen, uh, niet veel uh, andere mensen die daar niets te zoeken hebben. Uh, en, en dus het, is, het loopt helemaal leeg. Uh, en, en dat vond ik, dat vond ik ook uh, ja, een, een soort meerwaarde geven aan de film. Dat is iets wat je, wat je eigenlijk in al je films doet: hè? De, de plekken belichten of, of uh, uitlichten hmm. die andere mensen normaal gesproken niet zien. Waarom vind je dat zo belangrijk? Nou, ik weet niet of het is belangrijk. Uh, het is meer dat ik voel me daardoor aangetrokken. Omdat, uh, ja, ik, ik ben zelf, uh, ik voel me altijd een beetje als vreemdeling. En daardoor kan ik makkelijker met andere vreemdelingen ook uh, communiceren. Omdat, en ik, ik hou heel erg van de, ja, de... de de ruimte die een stad opent als, als, als, als fantasie... of als een, uh, een plek waar je uh, door de impulsen die op je afkomen... Uh, je eigen um, verbeelding kan ontwikkelen. Dat interesseert mij ontzettend. En uh, Dat is één ding, maar het andere is ook heel praktisch... dat als jij um, documentaires maakt of laat ik het anders zeggen, als jij in de werkelijkheid werkt met mensen... dan um, zijn er uh, vaak toch uh, alle mogelijke belangen die mensen hebben... die um, het ervan weerhouden, die hen ervan weerhouden of überhaupt mee te doen... of uh, zichzelf op een bepaalde manier te tonen die niet meer interessant is. Uh, en mensen die, vereen, die, die, zeg maar, die niet nergens bij horen, hebben dat niet... Die zijn gewoon heel open en laten zich helemaal, uh, gaan helemaal mee in, in een filmproject zoals ik dat uh, doe. En, en dus ze hebben niks te verliezen. En als je niks te verliezen hebt, dan, dan word je uh, transparant, dan word je eerlijk, dan word je, uh, ja, uh, laat ik zeggen, uh, benaderbaar. Een, ba een, een bankier is heel moeilijk uh, te benaderen omdat hij zoveel. Aan zoveel, dingen, aan zoveel dingen verbonden is. waar hij rekening mee moet houden. om dit te zeggen en niet dat te zeggen. dat het. ja, dan krijg je een heel ander soort. Uh, atmosfeer. Shadowman heet de documentaire van Boris Gerrits. Die hoorde u in gesprek met Floortje Smit. En die is vanaf morgen te zien in alle bioscopen. En tussendoor hoorde u ergens een microfoon openstaan. En de nieuwslezer die alvast zijn stem een beetje aan het uh, inzingen was... om straks het bulletin aan u te brengen. En iemand die mailde nog dat Wilson Pickett's Back in Your Arms... helemaal nooit een hit is geweest hooguit uit een B-kantje... Oké, okay, rectificatie. Het was misschien geen hit, maar uh, in spreekwoordelijke zin vond ik het dan toch een hit. Althans een uh, mooi nummer, laat ik het zo zeggen. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. We zijn er morgen weer na middernacht. En dan komt evolutiebioloog en schrijver Thijs Goldschmidt langs. Hij heeft een boek geschreven, Vissen in Bad, een nieuwe bundel met beschouwingen over de relatie tussen mens en dier en de verschillen tussen mens en dier. De kloof tussen de twee is volgens Goldsmith zwaar overdreven. Ze liggen dichter bij elkaar dan je denkt. Dat is morgen bij Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Straks op deze zender, de vara met de nacht klinkt anders. Een goede nacht, morgen een vrolijke dag en uh, tot morgen.